Kurut. Hij is er of meer Rome, maar je kurut. Zullen ze er hier kuret? Hierheen. Ja, man. Ja, man. Ja, hem. Ja, hem. Waar voor hem.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 Dan ze het door al even een yeah. beperking like yeah. aantal hey. bewegingen een tijd lang en de kritische initiatie bij de trekken. Dan je en de heilige voedsel. We helpen wat dan niet meer krijgen. is minder waar. De spanning wordt daardoor ontladen. Het heeft, beweren ze, een kalmerende uitwerking. In de encyclopedie staat, las ik,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 We moeten een radioprogramma maken. Okay. Voor Radio Bostion. Wat zeg je? Over het kamp. Nee, over dit gebied. De moerputten. Maar ik ga niet het kamp op hoor. Ik ga alleen eromheen. Goed? Hier zie ik sporen. Ik denk dat hij hierin is gegaan. Van de heuvel af. Zou hij toch... Oh jongens, dit is stijl. Ga ik dit doen? Oh. U hoorde een bijdrage van Marit Snel.